Havenpersoneel in Rotterdam is bereid in december en januari drie dagen te gaan staken. Honderden havenwerkers stemden in grote meerderheid in met voorstellen van FNV Havens, smelt RTV Rijnmond. De FNV is bang voor banenverlies door automatisering op de tweede maasvlakte. De VN gaat wereldwijd onderzoeken of de veiligheidscontroles op vliegvelden in orde zijn. Dat gebeurt vanwege de bomaanslag op een Russisch vliegtuig dat was opgestegen in Sharm el sheikh De bom kon mogelijk aan boord worden gebracht doordat de controle in Sharm el sheikh te wensen overliet. De CO2-uitstoot moet in 2050 minstens 95% minder zijn dan in 1990. Dat schrijven PvdA en GroenLinks in een gezamenlijk wetsvoorstel in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. De energievoorziening zou in 2050 volledig duurzaam moeten zijn, vinden PvdA en GroenLinks. Met de wet willen ze de overheid dwingen meer werk te maken van het klimaatbeleid. De Nederlandse acteur Maarten Heijmans heeft vannacht in New York een International Emmy Award gekregen voor zijn rol als Ramses Shafi in de televisieserie Ramses. Heijmans nam het in de categorie beste acteur op tegen een Brit, een Turk en een Braziliaan. Vorig jaar kreeg Maarten Heijmans voor zijn rol als Shafi al een gouden kalf. Oud-NCRV-presentator, predikant en publicist Sipke van der Land is overleden. In de jaren 70 en 80 presenteerde hij bij de NCRV diverse programma's over het geloof. Van der Land schreef ook tientallen jeugdboeken, religieuze werken, bloemlezingen van gedichten en boeken over kunst. Sipke van der Land was 78 jaar. En dan het weer, regen en in de oostelijke provincies ook kans op natte sneeuw. In het zuidoosten ligt de vorst. Vanmiddag wordt het 2 graden in het oosten tot 6 graden op Texel bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het, Verkeers -update. Verkeers -update. het is van de ANWB. In de Randstad is het vooral aansluiten in de driehoek Den Haag-Gouda-Rotterdam. Vanwege het regenachtige weer zijn de dagelijkse files sowieso wat langer. Zoals op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden tussen Knobbet Almere en Muidenberg staat 12 kilometer. Er is eerder vanochtend ook een ongeluk gebeurd. En op de A7 van Horen naar Zaandam tussen Avandoorn en Beide Wormen 11 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n half uur. 20 minuten vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Bevenwijk en Bottenverdorp. En de A12 richting Den Haag. ...tussen Zevenhuizen en het Knobbert Prins Klausplein... ...15 kilometer, kost je een kwartier. En op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag in beide richtingen... ...ook zo'n kwartier extra reistijd. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Wadenooien ...14 kilometer, kost je ook een kwartier. En hetzelfde geldt voor de files op de A27... ...vanuit Breda naar Gorkum, Zat tussen Oosterhout en Gorkum... ...15 kilometer. En vanuit Almere naar Gorkum tussen Almere en Eemnes... ...15 kilometer.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 There's nothing but the rain No footsteps on the ground I'm listening but there's no sound Isn't anyone trying to find me? I want somebody come take me home? It's that just another another night Ook op tv, zie je hem TV op kanaal 45. 45. Stuck in. A vine. Stuck in a mood, so far away that it couldn't be good. My back hurts, net rays. Screw England, screw the coming insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the hero.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 Stuck in a van. And To be honest, man, well, I don't give it down. I'm stuck in the mood. And to be honest again, well it kind of feels good. Though my back hurts, it rains, it rains, and it rains. It's right